Tip van de Verlinker door David Ellis. Vertaling, Manuel Stroop. Vijf jaar. Vijf armzalige jaren. Hij had al tien moeten hebben. Die kerel lacht zich rot de hele weg naar de woltergevangenis. Dus. Stemprijs zit vast. Is dat niet genoeg? Hij zit voor één rot klusje... Het kraken van Kater's loterijkanteurtje. We hebben anders lang genoeg werk gehad om daarvoor te pakken. Ja, en hij zou nog rondlopen als zijn vriendinnetje hem niet verlinkt had. Die blijft voort hem wel, trouw een wel trouwens, aan vrouw. Maar hoe dan ook, hij zit vast. Op één ten lasten leg ik één. Terwijl we verdomd goed weten dat hij nog minstens tien andere akkefietjes heeft op Niet allemaal hier in de buurt. Nee, nee, Sten is een vakman, dat moet ik toegeven. Hij werkte hier, dan daar, hij rapte een heel ze. Maar er stonden twee andere karabijtjes op ons rapport waarvoor we hadden moeten pakken. We konden het niet bewijzen. Uh, ik misschien wel. Dat is Jesse. Dat is de Wallace. Ja, is hier. Wie kan ik zeggen? Moment. Eerlijk? Ja. Ja. Rigby. Waar heb jij gezeten? Pian. Goed. Gewoon op achter u. Heeft je al lang niet gebeld? Wie? Nou, zeg maar, een nou, oude vriend van hem. Wat was er? Is hij zich geweest? Jij vraagt te veel, Bill. Bij jou is alles topgeheim. Ja, dat is de beste manier. Als je je eenmaal aanwendt je mond te houden, dan kun je niet anders meer. Maar op die manier laat je nooit iets belangrijks los. En je hoeft de eer niet met een ander te delen. Op jouw manier is al het succes voor jou. <hijen> ik ben niet van plan rechercheur te blijven tot mijn diensttijd erop zit. Zo ziek. Ach, dat bedoelde ik niet. Jawel, eigenlijk. Maar, ik uh, kan me niet schelen, hoor. Ik raap boeven nog altijd te pakken. En dat is waarom ik dit werk doe. En waarom dacht je verdomme dan dat de dikke deed? Om dezelfde reden. Maar voor jou is dat niet het belangrijkste. Bij jou gaat het erom dat elk rik... zich waar maakt voor zichzelf. Ik ben niet de enige smeris die er zo over denkt. Je bent de enige die ik ken... die nergens anders een denkt dag en nacht, zeven dagen per week. Ja, maar ik doe toch het werk waarvoor ik word betaald. Ik reken met minstens even dat af... als ieder ander in die bureau. En met meer zelfs dan de meeste. Het gaat erom hoe je met z'n rekent... Als jij niet uitkijkt, dan moet je straks je penning nog inleveren. Wat is de fout aan mijn manier van werken? Je hebt te veel haast. Je wil op de stoel van de hoofdinspecteur gaan zitten... nog voor wie de camera het is. En toen slap je alle regels en je laars. De manier waarop jij een zaak soms rondkrijgt, krijgt... zou de commissaris een hartverlamming bezorgen. Is er één zaak waarvoor jij bij kant... dat ik buiten mijn boekje ben gegaan? Ik weet er één waarbij je het gedaan zou hebben... als je de kans toegekregen had. Waar had het er net over? Stan Price? ja. Je zei dat jij de zaak rond had kunnen krijgen. Juist, ja, zo is dat. Ik weet het. Als jij mijn uurtje beneden had gehad... dan zou hij bereid geweest zijn elke zaak van het rapport te bekennen. En als je gezegd zou hebben dat hij zich bezeerd had... toen hij van de trap naar beneden viel... zou iedereen het hebben geloofd. De chef in kluis. Omdat ze dat niet hadden gedaan. Ze zouden moeten toegeven... dat is meer is alle voorschriften had overtreden niet. Maar ze zouden je in het oog houden. Ze zouden wachten dat je een vergissing maakte. Hoe klein ook... Als ze het maar kunnen bewijzen. En ja, dan lag je eruit. Sommige boeven krijg je nooit in de bak als je ze op de gewone sleurmanier behandelt. Best, maar struikel niet over je eigen voet om ze in de beklaagde bank te krijgen. Zijn ze niet waar? Moet ik ze dat dan soms rustig hun slag laten slaan? Vroeg of laat maken ze allemaal een vergissing en dan komen ze in de bak. Precies ten prijs. Ja, maar als je door een paar instructies dat vergeten ze vluggen krijgen kan. Ik blijf erbij, door, doe het volgens het boekje. Haal geen dingen uit waarop ze je kunnen pakken als het misgaat. Nou, de dan zullen ze maar eruit gooien wat er nog. Hm? Je werkt hier met vier andere kerels in een ruimte die zelfs voor twee niet groot genoeg is. Hier, verf. <laughs> verf is al in geen tien jaar meer in dat kantoor gebruikt. Nou goed, dan zit je daar rapporten te tikken op een, op een machine die Noah vermoedelijk nog in de ark heeft gebruikt. Dan zit je binnen formuliertjes in te vullen... in plaats van buiten dieven te gaan. Je zoekt zeven dagen per week voor een, voor een loontje dat amper beter is dan van sommige druiloer op sociale zaken. Oké, okay, het is niet de beste baan van de wereld, maar je neemt alles op de koop toe omdat je er net als ik loon in hebt. Vermoedelijk zijn we allebei stapelgek. Ja, wel. Als je probeert te handig te zijn. Kijk, de boeven die ik erbij gelapt heb, waren allemaal zo schuldig als de hel. Ik heb nooit iemand vast beschuldigd. Nee, zo ver ben je niet gegaan. En dat ben ik ook niet van plan. Begrijp je wel? Ik blijf doen wat hm. mij geacht wordt te doen: de misdaad bestrijden. Maar goed, als het nodig is, kan de sleur nog eens doden worden. En als ik geen promotie maak omdat ik doe wat ze van ons eisen, zonder mij precies aan het hoekje te houden. dan kunnen ze opvliegen met de rotbaantje. Je bent gek, Jelk. Ja, ah, ja. Het lukt je huis ook wel volgens de wettige weg. Ja, ja, ja, ja. En jij maar wijs raad uitdelen, hè? Zal ik juist wat zeggen? Nou, zeg het maar. Ik kan rondkomen, hoor, van wat we hier verdienen. Maar jij, een vrouw en twee kinderen. en, en alle heisa die erbij behoort. Je gek ben jij om te proberen van dit loontje rond te komen. Nou, zo slecht is het tegenwoordig nog ook weer niet. Sommige banen betalen dan hoop meer. Voor een boel minder werk en minder verantwoordelijkheid. Het, nou, niet klaar aan het wel. Maar je hebt niet veel over aan het eind van de maand. Waarom blijf je dan in godsnaam hier plakken, man? Je bent al niet jong genoeg om, om naar wat anders uit te kijken. Zou je eens een keertje met je vrouw kunnen uitgaan? Ja, ze weten dat ik liever een smeris ben die de helft van de tijd blut is... dan iets anders met geld op de bank. Ach, jij bent een zielige martelaar, dat ben jij, Bill. Ach, we is toch allemaal? Dus Price heeft vijf jaar gekregen. Ja, meneer inspecteur. En de rechter maakte jou een compliment dat je man had geresteerd met een mes in zijn hand. Je hebt hem dat mes toch niet eerst toegespeeld, hè? Rigby? Lacht u dat? We weten het nooit met jou. Wallace, is het rapport over die inmaak in het pakhuis vrij? Ligt de bureau, inspecteur? Mooi. Ik weet waar hij dat mes van Price had willen zien. In mijn rug. Hou oh, minder gehaald, Elk. Hij zit erop te wachten om je te grazen te nemen. Tja, die rotzak zal heel wat vroeger moeten opstaan om mij te grazen te nemen. Ik ga er gewoon door. Ga je mee, Wil? Nee, nog niet. Ik moet nog een stapel paparazzen doorwerken. Ik toch ook nog wel? Nee, doe het liever nu. Sloof je toch niet zo uit? Tot morgen, Wil. Zeg, moet ik, uh, ik na zeggen dat er iets tussen gekomen is? Wat bedoel je? Nou, dat mannetje dat net ook belde. Daar ga je zo meteen door naartoe? Nee, weet. Hoezo? Het is woensdag. Je zou bij ons komen eten. Ach, zo rek dat ha, Het hindert ja. niet, hoor. altijd een andere keer. Ja, maar je uh, vindt echt net dat dan niet ja, zo veel. Je weet nooit of je werkelijk komt op dagen zolang je niet hebt aangebeld. Maar als je bang bent om het teleur te stellen, dan weet ik er wel wat we op. Wat dan? Je brengt gewoon dit mannetje mee. Hij is nogal mensenschuw. Maak iets zo gemakkelijk vrienden. Tot morgen, Bill. Maar, eh... Uh... Heb je al die tijd gezeten, Ossie? In Blackpool, meneer Rigby. Zo, zo. Ja, mijn zuster, ze heeft een pensioen de boulevard... vlakbij het strand in het pretpark. Zo, zo. Dat moet dan een rustige en een vreedzame tijd voor jou geweest zijn. Hm? Sinds wanneer ben je terug? Hm, sinds een paar dagen. Heeft het zilver geteld voor je wegging? Kom nou, meneer Rigby. Ik ga met toch die grappen bij mijn eigen familie? Nee, Jij, jij er zelfs een offerblok als je maar wist hoe mijn kerk eruit zorgt. Waarom zat jij in Blackpool? Afri-Rendel, de Gaiate Savies. Ja, ze hebben hem ingepikt. Vooral je werk. Lekker borreltje. Ik laat dat bijvullen, als je het verdiend hebt. Belangstelling voor Sim tot? Hoezo? Nou, ik zat hier zo te kijken naar de trein, hè. toch komt Sim binnen, pakt een borreltje... Pik de trein van 18.5 Birmingham. We kunnen hem niks maken. En voor het moment heb ik alleen maar belangstelling voor Ossie White... Je belt me op vandaag, Rossi. Dan heb je wat voor me. Wat is het? Hm? Dat is wel een paar pompaar, meneer Rickby. Zullen we zeggen 25? Ossie. Ja? Op elk moment dat ik zin heb, kan ik jou pakken voor een paar klusjes waarvan ik weet dat jij je opgekapt hebt. En met jouw strafregister zou dat... Ja, uh... moeten we hebben, altijd over die klusjes praten, meneer Rickby. Denk erom, ik bepaal de prijs. Oké, okay, meneer Rickby. Oké. Okay. Nou, wat heb je voor me? Je hospitaal heeft je blijkbaar vroeger geport dan anders. Half uurtje. Wou ze niet weten waarom je zo naast staat? Nee. Mijn etna zou het hebben willen weten. Zij ook, toen ik daar pas woonde. Maar ze weet nou dat ik niet nieuwsgierig hospitaals niet kan uitstaan. Parfum. Hm, hm. ja, wat bedoel je? Draagt hier in je auto, Parfum. <laughs> wat dacht jij dat ik zou doen op een avondje vrij? Vroeg naar bed gaan met een goed boek. <laughs> Biegnummer is op. Wat? Waarom je zo vroeg bent opgestaan en mij het andere eind van de stad bent komen ophalen? Ik heb een tip. Oh, ja. Die Julie Cosmo in High Street. Ze zijn wat van plan met hem. Wanneer? Morgenochtend. Een bliksem overvalt. in ingooien, graaien en wegwezen. Heb je penning bij je? Pas ja. laat die op? Ik wou zeker weten dat jij regisseur elk Rigby bent. Oké. Okay. Wat zit je dwars? De elke Rikby die ik ken zou niemand vertellen, zelfs niet aan mij, dat hij een tip gehad heeft. Die werkt voor zijn gehoudje. Nooit anders gedaan. Ja. Dat klopt, maar uh, dit keer kan ik het niet alleen af. moet een hele stap voor je geweest zijn om dat toe te geven. Je zit in het team Rikby. Je bent niet een eenmanspolitiemacht. Oh ja, dat vertelt Nels maar vaak genoeg. Hij heeft gelijk. Aansluit eruit. Daar worden we het toch nooit over eens. Maar nou wat die, uh, die tip betreft die ik heb gehad. Van die vriend die je gisteravond hebt ontmoet. Ja, nou, bij deze overval zijn er in elk geval twee man betrokken. Misschien wel drie. Namen? Nou, nee. Keer je van die op aan? Meestal. Zeg, waarom vertel je me dit? Ik zei je toch dat ik het niet alleen af kan. Twee boeven, misschien wel drie. Bliksem overval, een auto klaar om weg te rijden... Dat, dat gaat te vlug om ze op een eentje te kunnen pakken. Nou, vraag dan een paar mannetjes aan de inspecteur. Ja, zeker. En hem de je later, ook al maar lijk. Jij wilde de eer voor jou alleen, hè? Zoals altijd. Nee, Nee, ik wil delen. Met jou. Je bedoelt dat jij en ik die klus opknappen... en dat niemand er iets van weet... tot we met die dieven komen aanzetten. Precies, dat bedoel ik. Elk luister. Vraag maar wat je wil. En als het volgens het boek is, ben ik je man. Vraag maar voor een routineonderzoek... en ik garandeer je dat ik geen vraag zal vergeten te stellen... Maar dit onofficiële gedoe, proberen te laten zien hoe handig je bent, het ligt me niet. Ik zou er al wel over piekeren wat er zou gebeuren als er iets misging. Dan zal ik je zeggen wat er dan gebeurt. Ik neem de hele verantwoording op me. Ik dank je, maar ik riskeer het niet. Ik moet aan mijn vrouw en kinderen denken. Denk er dan ook eens over na wat het voor jou zou betekenen als er uh, niets misging. Nou, wat. Uh... Wat heeft nou, als je vanochtend laten doen? Dat huis in Grove Road. Die mensen kwamen terug van vakantie. Ze rond het hele boel over opgehaald. een vuil, hè? De televisie, een beetje rommel, waar een hele misschien wat winterpopver pop Ze zullen dat nooit leren. Hè? Wie? Nou, om te beginnen, die mensen in Grove Road. Ze zijn drie dagen weg. Ze nemen zelfs niet de moeite om de melkboer af te zeggen. Hm. Zodat er een hele batterij flessen voor de deur komt te staan. Je, alsof je een advertentie in de krant zet. Ja. Ons huis staat van vrijdagochtend tot zondagavond leeg. Het publiek maakt het zijn wensen toch wel gemakkelijk, moet ik zeggen. Nou, wat is, uh, wat is jouw besluit nou? Hm? Oh, geef het door aan ons. Dan vraag ik of ik het carabine met jou mag opknappen. Maar op jouw manier. Met niemand die ergens iets van weet. Het is de beste manier. Om weer gewoon gewone smeris te worden. Of om de zak te krijgen. Ja, ja. Kijk nou eens. Als het zo lukt om weg te komen, dan was het toeval. Wij kwamen toevallig net langs. Toen ze een steen door de ruit van Cosmo gooiden. Ze waren ons te vlug af. En niemand zou kunnen bewijzen dat het anders is. Niemand. Maar ze komen niet weg. Wij pakken ze. En de hoofdcommissaris zal ons beschouwen als een stelletje handige kerels. Die toch uh, waard zijn om in de gaten gehouden te worden. Ik twijfel er niet aan of hij houdt jou wel in de gaten. Omdat ik daarvoor voor gezorgd heb. Moet je kijken, Wil. Examens doen, verder ploeteren, goede smeren zijn, dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg. Je kunt zover komen als wij nu zijn, dat is een kwestie van boffen. Ik vermoed dat ze mijn stel namen in een hoed gooien en de eerste die eruit komt bevorderen... Nou, het heeft lang genoeg geduurd voor ze mijn naam eruit pikten. Juist, juist, maar daarna. Daarna moet je ze dwingen om op je letten, anders gebeurt er verder nooit meer iets. Dus ik heb mijn koest gehouden als ik een tip kreeg. Ik heb mijn geluk beproefd. En ik heb het bereikt. Hmm. Oh ja, ik weet het al, Noels haat mijn initiatief. En op het hoofdbureau zijn er nog zo wel een paar, maar... Uh, op de goede plaats betekent de naam rugby iets. Dat verzeker ik je. En dat uh, zou met jouw naam ook kunnen gebeuren omdat we met een paar gouddieven hebben afgerekend? Ja, jij vergeet wat. Dat spul dat ze bij Cosmo in de etalage hebben, dat is vervloed kostbaar. Exclusief, gemakkelijk te herkennen. Een gewone heler blijft er met zijn vingers al af. Ja, dat geloof ik graag. Dus dat betekent dat de jongens die dit opknappen de goede contacten hebben. Liverpool, Manchester, steden van dat formaat. Ja, uh, kopers die in de markt zijn voor dit soort, uh, voor dit soort buiten. Dat betekent dat dit vermoedelijk zware jongens zijn. In elk geval zwaar genoeg om hm. ze op het hoofdbureau... een zucht van verlichting te laten slaken... als wij ze uit de circulatie hebben genomen. Hm. Allee, allee, zeg je wordt niet de slaginspecteur. Maar je bent een stapje verder naar de top. Ah, of je er komt, dat hangt van jou af. Ik ben er helemaal maar niet naar. Wat zeg je nou? Jij nog op van gedachten. Als je eenmaal die stap gedaan hebt... dan wil je verder, dan staat er een paal boven water. En jij hebt daar meer reden toe dan ik. Promotie is de vluchtste manier om in een betere salarislast te komen. Zou het best kunnen gebruiken hoor. De kinderen die groeien in school. En, ja, en alles was steeds duurder. Hoe, uh, hoe oud zijn ze nou? Nou, Susan is 14, Pieter 11. Ah ja. Ja, echt na nou praten niet over. Maar ik weet dat ze het huis willen laten opknappen. binnen, van buiten. We zitten nog steeds in de meubeltjes van toen we trouwden. Hoog tijd om ze weg te doen en die aan te schaffen. Mm -hmm. wat de vakantie betreft. Komt er eigenlijk nooit wat van. Dit is morgen, Die overval op Kostman. Ja. Laat me nog een nachtje slapen. Bel me op, morgen vroeg. Peel, nog thee? Ik, ik kom eraan, lieverd. Onmoeten we moeten elkaar daar, ja. Kwart of neer. Waarom belde Alex zo vroeg al op? Oh, om uh, een afspraak te maken. Moet iets samen opknappen... Heb je genoeg gegeten? Ja, hoor. Wat gaan elk Rugby en jij opknappen? Nou, routinezaakje, lieverd. Meestal knapt elk zijn zaakjes alleen op. Ja, als dat belangrijk is, moet hij zich wel bij anderen aansluiten. Hè? Is dit belangrijk? Zeg, heb je nog uh, een beetje thee, liever? Geef je kopje maar. Elk is toch niet met iets bezig waar hij inspecteur Noders buiten haalt, hoop ik. Wil? Uh, ja? Als Elk zijn baantje wil riskeren. En wie zegt dat nou? Uit wat je me vertelt, dan begrijp ik dat ik... Hoe noem je dat? Niet altijd volgens het boekje werkt. Ja, maar... Ik hoop alleen maar dat hij jou niet heeft overgehaald om aan zoiets mee te doen. Dacht je dat hij dat zou kunnen? Als jij zo onnozel zou zijn om naar hem te luisteren... Wat zou je? Nou, dan vond die ons een pink. Uh, je hebt het niet op hem voorzien, hè? Och, hij is best een aardige man. Gezellig gewoon. Hij luistert wel erg graag naar zijn eigen stem, hm. maar uh, hij heeft tenminste wat te vertellen. Maar volgens mij is hij geen goede politieman. Maar... Ja, waarom niet? Bij de politie zijn betekent meer dan mensen in de gevangenis zetten. De politie moet ze ook helpen. Elk wil alleen zichzelf helpen. Nou, het zou me niet verbazen. Nou, ga door. Nee, laat maar. Ik doe het doe er niet toe. Nou, zeg nou maar wat je op je hart hebt. Nou, Goed. Ik vraag me af of hij erg kieskeurig is in de manier waarop hij zijn werk doet. Je bedoelt zoals Charlie Freeman? Ja. Hm, je vergis je. Hij is niet van het slag van Charlie. Hij zal nooit chantage gebruiken om een valse beschuldiging om een keer een te krijgen. Hij is eerzuchtig, hij wil hoger op. misschien te eerzuchtig. Hij heeft zo zijn eigen methodes om een boef te pakken te krijgen. Hè? Maar meer dan eens een voorschrift overtreden doet hij zeker niet. Wat voor voorschriften? Nou, voorschriften om mensen te beschermen die onschuldig zijn... en die ons tegelijkertijd onmogelijk maken om bewijs rond te krijgen. Zelfs als we weten wie wel schuldig is. En ik heb maar één fout. En dat is? Nou, zei ze net zelf. Hij werkt op zijn eigen houtje. Als je daar maar mee ophield, hè. Als je een beetje zou willen samenwerken. Euh, is die klok gelijk, liever? Ja. Dan moet ik gewoon door. Denk je wel omdat je vroeg thuis zou komen vanavond? Wie pastor er zoen, Pieter? Mevrouw Summers komt. Vind je het gezellig om te gaan eten in de Starlight Club. <laughs> Ik heb gisteren al een tafeltje gereserveerd. Ik had zijn bent die zelf aan de telefoon. <laughs> We krijgen een knus soepje. <laughs> zo <'n> gaan ook. <coughs> naar nou, nou, alles wat ik voor hem gedaan heb, hè. Nou, tot vanavond, lieverd. En waag het niet laden zijn, hè? Nee, vast niet, hoor. Daar Wat moet af en door. Daar, lieverd. half weet je wel zeker dat dus ze komen opzetten ja ik heb gisteravond op een centje gehad dat het uh, ging gebeuren ik heb ze net eens in die etalage van Cosmo gekeken gaan aardig wat kostbreder bij elkaar hè? Nou, reken maar in een paar minuten keer genoeg bij elkaar ga je om de rest van je wil, leven wil. ja die auto hij komt net om de hoek van High Street hij rijdt niet meer dan 15 kilometer per uur precies twee man voorin en niemand achterin ik kan zeggen, denk gedekt houden. Bid dat dat er wat zijn, dan zal het doodgemakkelijk zijn ze te grijpen. Hij stopt. Lopen, Bill, lopen. Neem jij de chauffeur, Bill? Ja, in orde. Staan blijven, jij. Hey. Ah. Ah. Nee, ah. niet. Oh. Jij hebt er een mooi rommeltje van gemaakt. De dieven gingen er vandoor met pak weg voor duizend pond aan juwelen... Ze schoten Bill Wallace neer toen ik probeerde ze tegen te houden. En nu ligt hij in het ziekenhuis met minder dan 50% kans om het te halen. Waarom heb je me verdomme niet verteld dat je een tip had? Ik dacht dat wij het met ons tweeën wel zouden klagen, inspecteur. En Bill Wallace vroeg je niet om mij in te lichten? Jawel, maar ik heb hem omgepraat. Ik heb hem vervaartje koest te houden en mij te helpen. Erg edel van je om alles schuld op je te nemen. Maar zo gemakkelijk kom je er niet vanaf. En denk maar niet dat je voor deze ego een medaille krijgt. Inspecteur Knowles, waar was dat? Laat het me weten als ze vingerafdrukken vinden waar we wat mee kunnen doen. De auto van die dief is gevonden. Achtergelaten in Preston Road. Hij was gisteravond gestolen in Bolton. Had de bestuurder een kous over zijn hoofd? Net als die man die jou te vlug af was? Ja, ik, ik heb de kleding van die chauffeur niet kunnen zien... is is maar die vent die die winkel eruit insloeg. Die had een blauwe overal aan met grote zakken om de buiten in te stoppen. Ik heb nog geprobeerd om hem te grijpen. Hij haalde uit met een ploeterdoder, Ze sloeg hem neer. En voor ik op de waren ze weg. Met achterlating van Bill Wallace. Met een kogel in zijn korpus. Van wie kreeg je die tip? Voor Rickby. Bij deze tip kunnen we je niet het genoegen doen... ...de naam van de verlinker voor jezelf te houden. Ik moet het weten, nu! Als je White. Wil op vrije voeten? Wat heeft hij je verteld? De dag en de tijd, verder niets. Waar woont White tegenwoordig? Ik heb geen idee, inspecteur. Hoe ontmoet je hem dan? Hij belt op als hij iets voor me heeft. Waar zien jullie elkaar? Elke keer ergens anders. Kijk, op dit moment is White onze beste kans om een spoor te vinden. Als je iets over hem weet. Ik weet, weet niets, inspecteur. Hij houdt zijn mond over zichzelf. En omdat hij mij van nut is, uh, laat ik hem niet op. Goed. Ik vraag de centrale recherche om zijn gegevens en laat die verspreiden. Adna? Adna, het spijt me. Als ik geweten had dat ze rapend waren... Zou dat werkelijk verschil voor je gemaakt hebben? Ik zou het hebben doorgegeven... Ik zou gezorgd hebben voor genoeg manschappen, zowel, uh, zodat het uh, zoiets als dit niet had kunnen gebeuren. Ja, dat zeg je nu. Nee, nee, ik meen het. Alec rugby, de eer delen. Hm, kom nou. Even alsjeblieft. Jij gelooft toch niet dat ik voor mezelf zou zorgen... ten koste van iemand als Bill? Hoe, ge, hoe gaat het nou met hem? Ze hebben hem geopereerd. Maar ze weten nog niet zeker of... Wanneer weten ze het wel? Misschien morgen. Of een paar dagen. Uh, blijf jij hier in het ziekenhuis? Ja. Kan ik wat voor je doen? Waar zijn Susan en Pieter? Bill zijn zuster komt over uit Manchester. Hij wou je niet helpen, hè? Nee. Waarom praat je hem om? Ik wou iets voor hem doen hij is te goed voor zijn werk komt zomaar in gaat de gewone sleur door te gaan. Maar hij wilde geen risico's lopen om ze te dwingen hem op te merken. Want dat, dat wou ik veranderen. En hij wou ook iets doen voor jou. Voor mij? Ja, zitten jullie dan niet grap? Oh, niet erger dan een heleboel andere mensen. Ik had Bill. En Sue en Pieter. Dat is alles wat ik nodig heb. Je hebt ze nog steeds. Sue en Pieter, ja. Bill. Je had hem met rust moeten laten. Hij is niet eerzuchtig, zuchtig. Zoals jij. Het kon hem niet schelen wanneer hij niet werd opgemerkt. Hij deed het werk dat hij graag wilde doen. Dat was het enige wat erop aankwam voor Bill. Weet je wat het voor een dag is vandaag? Vandaag? Bill zou vroeg thuis komen... Het is onvertrouwdag. Als ik alle mensen, meneer Ligby. Ik schrik me een rolbroeder. Au, u doet me fijn. Wist jij dat ze een blaffer hadden? Ik begrijp het niet waar iets over hem. Pas op, ik draait waarom nog uit of dit. Verdoma. Praten zul je, Als je alles doet, doe ik nog meer. Uh, hoe zou ik nog voor de duiven moeten weten dat ze blaffers hadden? Mocht jij eens goed allemaal luisteren. Daar ligt de smeris in het ziekenhuis. Als die dood gaat, zie jij dat water. Dat vuile stinkende operioolwater. Daar ga jij in haar rat. En ik sta hier en ik kijk. Ik kijk hoe jij verzuimt. Eerlijk warm, meneer ik, Op mijn eerder Ik vermoedde wel dat ze vloert dat nou dat, is bij. Er. Maar niks anders. Hoe kwam je aan die tip over die overval? Nou, uh, toen ik in Blackpool zat. kwam er een kameraad tegen, hè. En uh, die samen hier wel toch gezien is, gezegd dat. Twee of drie jaar terug. Ik kwam net uit de string bij gevangenis. Ja, dat hij gehoord over die kraak bij de kosmawinkel. Maar hey. nou, laat maar hem dan los, perdomen. Als ik klaar met je ben... Noos heeft je signalement doorgegeven. Ach, leven, niet, leven me nou niet aan mijn maat, alsjeblieft. Zeg niet waar ik zit. Waarom niet? U weet dat Ik weet hoe die is. Laat me de namen van die twee kerels schrijven. Die twee van de Cosmoclus. En dan laat hij me los. En die hebben vrienden. Ja, dat hebben ze altijd. En dan kom ook werkelijk in dit kanaal. Ik zorg ervoor dat hij je niet te pakken krijgt. Toch, ik ben te moord, kerel. Ja, maar die twee boeven die moeten in de boeien. En dus geef jij mij hun naam. Ossie? Nee, nee, nee, nee, dat kan ik niet doen. Ik heb het zo gezegd. De kameraden maken me koud. Je mag kiezen, Ossie. Noels knijp je uit en je bent er voor het lijkenhuisje. Oh, je vertelt het aan mij. En dan geef ik je geld om het tijdje te verdwijnen. Maar stel nou dat die namen die gaan krijgen. Je kunt het, als je maar wilt. Hoeveel in het handje? Oh, genoeg om hier ver vandaan te komen. En die twee zaakjes, hè, waar ik me voor zou kunnen oppikken? Ik maak het bewijsmateriaal zoek. Hoe, hoe kan ik u bereiken? Mooi zo. Je belt het bureau. En als ik er niet ben, dan zeg je dat meneer Brown heeft gebeld. En laten ze hem terugbellen. Als ik je boodschap krijg, ontmoeten we elkaar die avond om negen uur. Op de gewone plaats. De vorige adressen van White zijn nagegaan. Geen spoor. Zijn maats voor zover bekend zijn ondervraagd. Ze hebben Ossie al twee of drie dagen niet gezien. Waar is hij, rugby? Ik weet het niet. Ik heb je gewaarschuwd. Ik weet het nog steeds niet, inspecteur. De kans dat jij je penning houdt... is ongeveer even groot als de kans dat Bill Wallace blijft leven. Ik heb Ossie White net zo nodig als u. Vertel me niet dat je geweten begint te klagen. Misschien weet Ossie meer dan hij me verteld heeft. Zoals bijvoorbeeld de naam van de man die schoot op Bill Wallace? Ook dat, ja. Wil je dat hij gepakt wordt? Ik wil dat hij voor het gerecht komt, dat hij wordt veroordeeld en opgesloten. Omdat hij iemand neerschoot die geacht werd een vriend van jou te zijn, of omdat het vastzetten van een potentiële moordenaar jou uit het verdomme hoekje zou halen en je weer een kans op promotie zou geven? Hm. Nog iets van u, inspecteur? Een meneer Brown belde op terwijl je weg was. Oh, ja. Hij zei dat hij later terug zou bellen. Wie is dat? Een vriend. Is dat alles in Ja, maak dat je wegkomt. En vindt Ossie White. Ik wil hier maar zitten met lauwe Britse stationswachtkamer thee... uit groezelige gebaste koffies, hè? Ja, het spijt me, meneer niet. Ja, ja, dat helpt nog wel wat. Ik heb negen uur gezegd. nou is vijf voor tien. Waar heb ik eens helemaal naar me uitgehangen, want... nou, ik sta opspringen, meneer niet. Ik, ik heb een filletje bij elkaar gezocht. Zit alles wat je hebt in dat pakketje? Ja, ik ben wat je noemt, een pigman, Altijd geweest... Nou, geboft. is Hou op wat ik huh. Heb je die namen? Ja, waarom dacht je wel eens even tussenuit knijpt? Zit er achter je aan. Nou, ik weet het niet zeker. Maar ik kom wel eens een beetje te veel hebben zitten vissen. En dus laat ik het er niet op aankomen. Ik dacht onder. Waar naartoe? Oh, dat hangt er vanaf hoeveel koelen van plan hebben te geven. Dat merk je wel als ik hun namen heb. Ja, maar ik heb niet beloofd dat ik ze bij zou krijgen. Met andere woorden, je hebt er maar één. Oh, het was zo moeilijk genoeg om er één te krijgen. En zoals ik al zei, ik heb er eindeloos naar moeten vissen... Ik durf er niet nog eens te wagen. Zijn naam is... Niks, niks, niks, hebben. Hier. Schrijf op. Mm -hmm. Heb je een pen, meneer uh, Rikmi? Alsjeblieft. Kunnen we naar mijn geld? Eerst die naam laten zien. Wat oh, is dat voor ramanetje? Hij is een van die kerels die u hebben wil. Ik heb er nooit van hem gehoord de ons al Dan is hij is één van die twee die de zakje met Cosmos opgeknapt, meneer Rikmi. Ik mag het hopen. Want... Uh... Ik heb nog altijd dat bewijsmateriaal om jou erbij te lopen, Ossie. En als je mij belazert. Ja, werkelijk, ik die, die naam klopt? Als hij het niet is, zal ik je weten te vinden, Ossie. Maar zet je weer in de wond gevangenis. Ach, heb ik het een houtje in de steek gelaten? En als jij dit keer niet gedaan hebt, hoef je je toch nergens zorgen over te maken. Ik weet dat de gozer op de papiertjes een zit. De hele stad weet wat meneer Wallers niet veel kans heeft. Ja, die geld. Dank u. Zeg. Waarom liet je niet oppakken door een van de knapen van inspecteur Nels? Ik ben hiermee begonnen. Ik wil dat ook afmaken. Oh, hallo. Ja, is is niet goed. Nou, ik had niet gedacht dat het zoveel pong zou zijn. Die tip van jou was het water, zie. Ja, u bent een heer bij de repie. Weet je wat ik ga doen? Ik zoek een klein stadje op, hè. En ik koop wat nieuwe stoelen en dan neem ik een baantje. Zou dat nou niet een mooi begin zijn? Waar jij ook aan begint, Ossie, het eindigt altijd en even op dezelfde plaats... ...waar je al zo vaak hebt gezeten. Ik heb je gezegd, Ossie, White hier te brengen. Ja, ik, ik, ik kan hem toch moeilijk hier brengen als ik hem niet gevonden heb. En ik heb hem niet gevonden. Je hebt deze naam gekregen. Ja, op dat papiertje dat onder de deur van mijn kamer werd geschoven. ja. Is dat het handschrift van White? Jazeker. Waarom zou hij je naam geven waar je niet om gevraagd hebt? Ik, ik liet rondvertellen dat ik hem wilde zien... En na nou wat er gebeurt, dan snapte hij wel waarom. Een verlinker als White zou iemand erin luizen alleen maar voor jouw plezier? Dat gaat er bij mij niet in. Ossie wilde niet met mij gezien worden. Maar hij weet ook dat als hij je goede tip doorgeeft, de rest wel in orde komt. Als eerst die twee juwelengrappers maar opgeborgen zitten, zodat ze hem niet te pakken kunnen. Nemen. Goed, we laten het erbij. Tot we Ossie White vinden. Ik hoop voor jou dat hij hetzelfde verhaal vertelt als jij. Hoe is die naam die hij geacht wordt jouw cadeau te hebben gegeven? Verkaterd. Vraagt u naar nou bij, bij de centrale recherche? Ja. Oh, dat heb ik al gedaan. Had ik het niet gedacht? Oorspronkelijk werkte Carter in Londen. Maar een paar jaar geleden verhuisde hij naar Leeds en heeft sindsdien daar in de buurt zijn slag geslagen. Hij heeft er onder andere het zul je weten dat ze nu bij Cosmo hebben weggehaald. Hij heeft er kennelijk een kennelijke markt voor. En hij is driemaal stevig veroordeeld. Signalement? Hier is het. Hm. Nog iets anders over hem. Bij hm? een kraken Bradford had hij een medeplichter. Danny Bishop. Is dat dezelfde Danny Bishop die wij herkennen? Ja, inspecteur, misschien lukt het hem. Uh, lukt het ons dit keer om vast te zetten. Alleen omdat hij al eens eerder met Carter heeft gewerkt? Dat wijst toch nog niks? Dat verwijst helemaal nog niks, natuurlijk, maar alles wijst in zijn richting. Zijn specialiteit is de vluchthoto, die hij ook bestuurt. En hij is een geweldmannetje. Het zou niet de eerste maal zijn dat hij een blaffer had gebruikt. Alles wat we van hem weten is zijn specialiteit. En dat hij al eens eerder een karweitje heeft opgeknapt met die knaap... ...wiens naam op een papiertje stond dat onder jouw deur werd doorgeschoven. Nou, het lijkt mij toch wel genoeg om zijn kamer eens een keer te doorzoeken. Dat denk jij. Woont Bishop nog op hetzelfde adres? Ja, en hij werkt in de voorwijsgarage. Eh, uh, is er wat mis? Dat is nou net wat ik me afvraag. Ik begrijp niet. Laat maar. Zeg er aan Piers dat ik hem nodig heb. Ga naar de voorwijsgarage en pik Bishop op. Ik tref je bij zijn huis met een bevel tot huiszoeking. U dus die tijd meneer ik ben om mij vast te houden. Denk je, Bishop? Ik doe al een paar jaar niks meer, weet je best. Ik weet dat het nog niet gelukt is iets te bewijzen, ja. Komt er hetzelfde neer? Helemaal niet, maar dat weet jij best. Dat betekent alleen dat jij voorzichtig bent geweest. Jij hebt alleen een paar wijkjes opgeknapt die zeepwagen. Er is dus hier niks aan de hand geweest was het uit. Dus uh, waarvoor heb je me dan nodig? Je maakt het er wel eens foutjes, Danny. Misschien heb je dit keer geen geluk gehad en er weer in gemak. Ik niet, meneer Eekbeer. Hé, hey. gaan we niet naar het bureau? Nee. We gaan naar de stal die jij huis noemt, Danny. Inspector Noos, wil je spreken. Peers. Ja, en u. Doe dat verdomde raam, dicht. Ik heb er al maanden los van. Ze bouwen een parkeergarage. Voor jou vinden we wel ergens een rustig plekje. U weet best van niet, meneer Huls. Ik heb niks gedaan. Als u uh, meneer Rickby en die andere smeres mijn rommel overal laat halen, u is alleen maar een boel werk voor niks. Heb jij die kastdoos toch, Piers? Nee, ik dacht dat u dat gedaan had. Maar ga je handen maar Op die dag van die overval, op... Ja. Yeah. Was jij toch niet in de garage, hè? Ik was de nacht ervoor niet thuis geweest. Een vriendinnetje had mij uitgenodigd. Ah. De dag daarna heb ik ook nog bij de doorgebracht. Een soort uh, rustkuur, zou je kunnen zeggen. Uh, Wat heb je daar, rugby? Er is een uh, nieuwe kaart van het centrum. Met de gegeven de straten met één ah. Ja, we moeten soms een auto terugbrengen naar een klant. Zo'n uh. kaart erg handig. Ook handig om je vluchtweg uit te zoeken. Daar was ik nou nog niet opgekomen. Toch heb je het mis, meneer Nels. Uh, ik... Ik een aardige smeris als Rissi zo'n wollens neerschiet? <laughs> maar mijn leven niet. Ik moet me goed begrijpen. Er zijn één of twee grappers in Dat waar meisje je... waar jij de hele nacht en de volgende dag was, hoe heet die? We gaan me toch niet vragen om de reputatie van een dame te grappen of te gouden? De keuzes tussen haar reputatie en jouw alibi? Ja, als je het zou stil... Hoe heet ze? Torres Simpson. Adres? Prest, 39. Ja? Moet u eens kijken. Huh? Dit zoutvaartje, ik schroef het open. Dit staat erin. Zullen we nabeleiden? Waar ga je daar vandaan? Trek je jas aan, Bishop, we nemen je mee. Waarvoor? Deze ring met diamant lijkt erg veel op het spul... dat bij die overvallers meegepikt. Ik heb hem daar niet ingestopt. Ik weet van niks. Een van jullie moet hem erin gestopt hebben. Jullie denken zeker dat ik maf ben. Jullie proberen me erin te luisteren. Centrale rechercheagent Piers. Hé, hey, hallo liefje. Nee, de hemel mag weten om hoe laat ik klaar ben. Maar ja, die film gaat morgenavond ook nog wel. We hebben een paar zware jongens te pakken en dus staat alles op zijn kop. Hè? Ik kom op weg naar huis even bij je langs, hè? Vier? Ik kom er aan, Narek. Zeg, ik moet ophangen, liefje. Ja, tot morgenavond. Is uh, meneer Nels nog steeds met Bishop bezig? Ja, en zonder resultaat. Bishop blijft bij zijn bewering dat het doorgestoken kaart van ons is. Die ring. Komt je werkelijk uit de etalage van Cosmo? Ja, de directeur heeft hem herkend. Bishop's maat is ook ingerekend. C. Kater? Ja, ze hebben hem opgepikt in Manchester. Wordt hij hierin ingebracht? Ja, hij is net aangekomen. Kunt u het nog wel vinden met dat vriendinnetje van Bishop? Ze heeft een alibi bevestigd, maar dat zegt natuurlijk niets. Waarom was Bishop zo stom om die ring zelf te houden? Nou, hij heeft de hele tijd geluk gehad. Bij twee of drie gevallen was hij betrokken, maar uh, we konden het niet bewijzen. diepe wijze. Daardoor kreeg hij zelf zelfvertrouwen... ...maakte hij dezelfde stomme fout die ze allemaal maken als ze te zeker van zichzelf worden. Ik zou in zijn plaats die ring verkocht hebben. Nou, Kater zal de verkoop wel geregeld hebben, denk ik. Hij uh, weet waar hij de beste prijs voor krijgt. Bishop zal hem de ring gevraagd hebben als uh, voorschot op zijn deel van de poet. Misschien heeft hij hem als zijn vriendinnetje willen geven. Of later als, als, als lokaas voor een ander gietje willen gebruiken. Hm. Ja, ik uh, ga eens een praatje maken met Kater. Oh ja, en jij kunt wat van me doen. Wat dan? Kater en Bishop tegen die overval. Maar schoot Bill Bolles neer. En daar gaan ze de bakken. Dat gaan we niet. Verdom hoe we ze dat in krijgen. Wat Bishop betreft zult u wel gelijk hebben die ring verraten. Maar Kater... Wat is er met Kater? Ja, we weten niks van hem. Maar behalve die tip die u hebt gekregen. Voor mij is dat genoeg. Nou, waarom kijk je nou zo zeker naar, man? Nou. Alsjeblieft, ik... zeg het. Hm? Ik hoor dat er binnen afzienbare tijd een vacature komt voor rechercheur. Ik zou een goede kans maken. Ah, ja, ja. En ik hou me niet altijd naar dit boekje. En het laatste wat jij op dit moment zou willen... is de kansen vergnooi door de reglementen te overtreden. Ik weet wat rechercheur Wallace voor U betekent. Eigenlijk. En ik wil u graag helpen. Ik zal je maar... zeggen wat je voor mij kan doen. Daarna neem je een besluit. Is dat eerlijk? Ja. Mooi. Jij brengt Carter naar de voorkamer. Je wacht buiten terwijl ik met hem praat. En je luistert. Maar heb je wat je luistert. En je wacht op het goede moment om binnen te komen. Hoe weet ik wat het goede ogenblik is? Dat weet je als ik je heb uitgelegd waar het eigenlijk om gaat. Misschien lukt het niet, maar er zijn twee redenen waarom ik goede hoop heb. Ik ben het een en ander te weten gekomen over het karakter van Rick Carter. En het feit dat Bishop degene moet zijn geweest die Bill Wallace neerschoot. Ik zou willen weten waarom je dat hebt gedaan, Carter. Ik bedoel een uh, hoop mensen verhuizen van het noorden naar het zuiden. Er zijn er niet veel die het andersom doen. Ik had het gevoel dat ik hier meer mogelijkheden zou hebben in de branche waarin ik werk. Wie houdt je bezig met die kroegjes waar we daar tegenwoordig een boel van hebben? Ja. Ik kan er mogelijk veel geld opleveren, meneer Gater? Het is niet gek. Maar jij hebt twee of drie maanden gezeten voor diefstal. Ik had met geld gegooid, met de meiden. Ik zat in de schulden, u weet hoe dat gaat. Financiële moeilijkheden zijn de voornaamste oorzaken van de misdaad. Ja. Voor het ogenblik geen schulden? Nee. Het is geen reden. Betrokken te zijn bij de overval bij de juwelier. Hebben jullie me daarom gepakt? Wist je dat niet? Nee. Oh, neem me niet kwalijk. Iemand heeft blijkbaar gedacht dat hij eh, slim was. Zo zijn we in deze uithoek, hè? maar we hebben niet genoeg hersens om het goed te doen. Heb je werk op het ogenblik? Ja, keurig werk, niets op aan te merken. Dat doet me plezier. Moet een goede baan zijn. Waarom? Een als jij. Maakt me sterk dat de meisjes dol op je zijn. De telefoon staat niet stil. Dat dacht ik al. Zo, je me geld kosten. En dat pak van je, dat komt ook niet bepaald aan het rek. Speciaal voor me gemaakt. Als ik het niet dacht. En alles past erbij. Overhemd, das, lefzakdoekje. Hm. Je bent er al precies op je kleren, hè? Ja. Zie je. Vandaar dat ik dacht aan een goed betaald bandje. Ik mag niet klagen. Weet je, vorige week. Vorige week heb ik toch een overhand gezien? maar nou, van mij te duur, maar uh, jij zou het je kunnen permiteren. Zou je goed staan ook. In een winkel in High Street, uh, naast... Uh, nou, verdomme naartoe, heet nou ook weer de juwelier daar. Postman. Uh, weet jij dan waar die juwelier zit waar die overval gebleven is? Stond in de krant. Werkelijk. <laughs> <laughs> ik hoef niet te proberen jou te vangen. Hè. Jij kent die trucjes pas meer ze wel. ja. Ik denk niet dat jij het leuk vond in de nor. Verdomde rotplaats. Ik weet het. Geen maat pakken. Hemden we mee je, je schoenen nog die voeten zou. Niet zo die dingen waar een man als jij van houdt in het leven. Maar goed, je bent nauw wat recht en smalle wat er deugt. Ja, gelijk heb je. Blijf je een dief, dan raak je voor je het weet betrokken bij zo'n overval. Ik denk ook niet uh, dat jij je tijd voldoet met vuurwapens. Allicht niet. Dat dacht ik wel. Die twee jongens van die kosmosaak gaan er vooraf linkertijd tijd achter. Maar die ene met die blaffer. De mensen hier hadden het erg op met de Russische Wallers. De schurk die dat deed mag blij zijn als hij zijn AOW haalt. Zeg ze wachten op me om de zaak open te doen. Ik neem te veel tijd van je beslag, bedoel je dat? Ja. Oh, neem me niet kwalijk, ik vond het zo leuk om met je te praten. Waar had ik het over? Oh ja, Bill Wallace. Zelfs de boeven hier in de buurt mocht dat nog graag. Hij behandelde ze altijd eerlijk. Het individu dat hem neerschoot, krijgt geen leuke tijd in de Norm. Is het hier te warm? Nee. Wel het wel wat zweetje uitbreekt. Ja. U zult dit waarschijnlijk wel even willen zien, meneer. Wat is dat, Piers? Een verklaring die bij de inspecteur is opgesteld. Ah, is Danny Bishop over de brug gekomen? Hij heeft ons een boel verteld. Laten we maar eens even kijken. Dank je wel. Mm. Ik heb je toch gezegd dat Bishop zou doorslaan? We hebben nou het bewijs om hem vast te nagelen. Maar is er dan man niet naar om anderen te dekken? Voel je je niet goed, Kater? Ik voel me best mooi zo. Moet dit even doorkijken, ik ben direct klaar. met okay, meneer Kater? Ja, graag. Last van zenuwen, meneer Kater? Nee. En hou dat zafje dan stil, dan krijg je een vuurtje. Hm. In orde, meneer Rigby? Laat me het even helemaal uitlezen. Goed verhaal, hè? Ja. Zal ik iets wat zeggen, Piers? Uh -huh. Ik zei net dat wij slim zijn hier. En dan krijgen we nou opeens te maken met iemand als meneer Carter. Hij hield me gewoon voor de gek. Hoe dat zo? Wel, hij vertelde me dat hij niets te maken had met die Cosmo-zaak. En ik geloof dat het ook nog. Terwijl hij het had georganiseerd. En terwijl hij het was die je Wallace neerschoot... Daar zie je alweer hoe je ernaast kan zitten. Dat je, he? He? Wat? Wie beweert dat ik die smeren heb neergeschoten? Dat heb ik niet gezegd. Ik heb het toch gehoord? Ik lees alleen de verklaring van Bishop. Ik zeg Bishop dat ik dat gedaan heb. Ik zei toch al dat het zijn bekentenis is? Het is een verdomde leugenaar. Hoezo? Bishop is een leugenaar. Hij geeft toe dat hij betrokken was bij die Cosmozaak. Hij zal toch zelf van dat vestig Ik zeg weten. dat het meer een leugenaar is. Hij had die blaffer. Hoe je dat, Piers? Ja, meneer. Als ik meneer Carter was, zou ik de schuld niet door Bishop op mij laten schuiven. Ik ook niet. Ik zou juist wat zeggen, meneer Carter. Als je zo goed zou willen zijn om ons jouw versie te geven. Reken maar dat u die krijgt. Bishop mij de schuld geven, dat smeergespelletje kan ik ook spelen. Ik wist niet eens dat hij een blaffer had, tot hij die smeerens neerknalde. Het lijkt me, Piers dat meneer Carter een verklaring wenst af te leggen. Zou jij het willen noteren? Jazeker. Oh ja, en vergeet niet om op zijn rechten te wijzen. We zouden het namelijk niet prettig vinden als jij zou afwijken van het reglement. Carter en Bishop zijn vanmorgen voorgeleid. Ze zitten nu in voorarrest om te beginnen voor een week. En tenslotte wordt de zaak verwezen naar de rechtbank. Is dat alles wat hij me vertellen wilde? Nee. Jij gebruikt een vals trucje om Vic Carter te laten bekennen. Het oudste wettige trucje. Ik liet hem denken dat zijn maat had geprobeerd om daarin te luizen. Mag dat ook al niet meer? Het mag. En wat is er dan? Danny Bishop. Ja? Die ring die we in zijn kamer vonden... kwam uit het etalage van de juwelier. Werkelijk? Ja, hoezo? Die tip kreeg je van Ossie White. Schreef hij Carter's naam op dat stukje papier... Maar u schoof het niet onder je deur door. Hij gaf het je. En wat dan nog? Jij zorgde dat het wegkwam. Want je wilde niet dat ik hem vinden zou. Jij moest MacArthur's naam geven. Jij moest ontdekken dat hij met Bishop had samengewerkt. Kortom, jij moest voor alle informatie zorgen... zodat je overal bij kon zijn. Maar je ging te ver. Je was zo angstig medewerkend... dat ik wist dat er iets mis zou zijn. En als ik nou eens had besloten... me voortaan aan het boekje te houden? Toen Bill Wallace die kogel kreeg... schokte je dat... Dat heeft je een tijdje verstandig gemaakt. Maar dan kom je wel eroverheen, want in de toekomst zal je nog wel meer reglementen overtreden. Die vervechten niet eerlijk, waarom wij dan wel? Er is een verschil tussen niet eerlijk vechten en wat jij hebt gedaan. Wat heb ik dan gedaan? Cosmo heeft ook in andere plaatsen winkels. Ze hebben allemaal min of meer dezelfde dingen in voorraad. Ook ringen met diamanten, zoals die bij de overval werden gestolen. Drie dagen geleden kocht een man een van die ringen. Ik ben er verdomd zeker van dat jij dat was. En ik ben er helemaal zeker van dat dat de ring is die we bij Bishop vonden. Zonder die ring hadden we Bishop niet kunnen pakken. En we zouden ook de bekentenis van Carter niet hebben losgekregen. Geef je toe dat je die ring bij Bishop hebt verslopt? Ik geef niets toe. Er komt een onderzoek. Ah, daar zult u wel voor zorgen, hè? En denk niet dat je je kunt verdedigen... door te zeggen dat dat de enige manier was om de man te pakken die een agent neerschoot. Want dat gaat niet op... Maak je uit met je rugby. Inspecteur Knowles. Voor jou. Ja. Hallo? Ja, ik ben het. Dank u voor de mededeling. Bill Wallace is een half uur geleden gestorven. Hebt u me nog nodig? Nee. Danny Bishop, ik neem aan dat het niet nodig is u eraan te herinneren... maar voor alle zekerheid zorgt u voor een aanklacht wegens moord. Jij zou moeten worden aangeklaagd. Voor één keer ben ik het met u eens. Tip van de Verlinker door David Ellis. Vertaling Manuel Straub. Rolverdeling Alec Rigby, Jan Burkes. Bill Wallace, Tony Folletta. Edna Wallace, Tine Menema. Inspecteur Nuls. Hans Sommers. Alssie White, Wim Pontia. Danny Bishop, Peter Arians. Piers, Donald de Marcas. Vic Carter, Tom van Beek. Technische realisatie, Fred de Beer. Assistentie, Leo Jansen. Regie, Harry Bronk.